Daarin zei hij ook dat hij meer strafmaatregelen wil tegen Rusland. Zo zouden de Russen hun vetorecht in de VN-veiligheidsraad moeten kwijtraken. Zelensky vroeg verder om een speciaal tribunaal om Rusland ter verantwoording te roepen voor de inval in Oekraïne.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 Het landelijke watertekort is voorbij door de regen die de afgelopen weken is gevallen. Doordat het minder droog is, kunnen er meer schepen door de sluizen. Maar dat is nog niet mogelijk in de Maas, in het zuiden van het land en bij IJmuiden. Daar staat het water nog niet hoog genoeg. Het weer, helder en droog vannacht, hier en daar kan het mistig worden. Het koelt landinwaarts flink af naar 1 tot 5 graden. De komende dag schijnt de zon bij maximaal 19 graden.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 Ik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 Down and...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 I realized I need you so much more and I don't Walks the highways, See, it'll never be the same What I'm saying, my mind frame never changed See, so you came and rearranged But sometimes it seems completely forbidden To discover those feelings that we kept so well hidden Where there's no competition and you render my condition don't improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable But find lines between fate and destiny Do you believe in the things that we're just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me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 FM, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Luisteraar, hij is knap, hij is leuk, hij is.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 Jij bent de koe, ik ben de stier Oh Herman. Ja, Eén uur met jou is vijf kwartier. We staan samen stijl. trein, ik het station. We staan zand de stel. regen en ik de ton. We staan Jij bent aan de een kerst, Ik de bonbon. We staan zand de rust. Ik de kalko. Ik staan ben het zakje.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 Nobody knows. No. To the stars, if you really want it. Got, got a jet pack with your name on it. Above the clouds and the atmosphere. Just say the words and we out of here. Out here. Hold my hand if you're feeling scared. Scared. We're flying up, up out of here.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 Woo!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 I wish that I'd been told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 Nee, dat had je niet gedacht, want ik hoef er niet over te praten Maar moet mijn gevoel gaan laten Dus vanuit mijn hart hier op papier Het is de enige manier